4 uur duw ik het eerst graag met het NOS-journaal. De VS heeft donderdag zoveel geleend... dat de staatsschuld voor het eerst in de geschiedenis... boven de 17 biljoen dollar is uitgekomen. Dat is 17 met 12 nullen. De Amerikaanse overheid leende honderden miljarden... om de reserves weer op peil te krijgen... die de afgelopen tijd waren gebruikt in een mislukte poging... een government shutdown te voorkomen. Woensdag bereikten de Democraten en Republikeinen op het allerlaatste moment een akkoord over verhoging van het schuldenplafond. Voordat het akkoord werd gesloten, kon de overheid niet meer dan 16,7 biljoen dollar lenen. De Antwerpse Syrië-strijder Jung Bontink is in België gearresteerd, meldt de Vlaamse omroep VRT. Na zijn terugkeer uit Syrië vorige week verbleef Bontink in Nederland, omdat hij bang was om in België te worden opgepakt en ondervraagd door de Belgische Veiligheidsdienst. Blijkbaar is hij later toch naar België gereisd. Gisteren zei Bonting in een vraaggesprek met de VRT... dat zijn vertrek naar Syrië een vrije keuze was. Volgens zijn vader werd Bonting geronseld door de radicale Belgische moslimgroep Sharia for Belgium. De politie in Halsteren in Noord-Brabant... heeft een lichaam gevonden in een bosperceel. Eerder had een man van 27 bekend dat hij twee weken geleden... een andere man had gedood en het slachtoffer in het bos had begraven. Technische en forensische rechercheurs deden de hele dag onderzoek op de locatie. Daarbij werden ook honden ingezet. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. De Amerikaanse oud-vicepresident Dick Cheney was bang dat terroristen hem wilden uitschakelen via de draadloze functie van zijn hartimplantaat. Dat zegt Cheney in een interview met het Amerikaanse CBS-programma 60 Minutes het morgen wordt uitgezonden. Cheney heeft al zijn hele leven hartproblemen. En daarom heeft hij een hartimplantaat. Terroristen zouden dat implantaat op afstand kunnen uitschakelen, dacht Cheney. Na overleg met zijn dokter besloot hij de draadloze functie van het apparaat daarom uit te zetten. Het weer, de temperatuur daalt naar 5 tot 10 graden. Overdag is het eerst droog, later kan een bui vallen. Het wordt 14 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WPRO De Hermansnacht Wim Brands en Jeroen van Kan Welkom bij het derde uur van deze Hermansnacht hier op Radio 1. Straks tussen zes en zeven besluiten we die Hermansnacht... met hoogleraar moderne letterkunde Wilbert Smulders... die regelmatig gepubliceerd heeft over Hermans. En eh, bijna zijn biograaf was geweest als Hermans daar tenminste zin in gehad had. En dat had hij niet. Literatuurcriticus Arnold Heumakers die is ook dan in dat uur te gast. Eh, met beiden gaan we praten over het werk van Hermans en... Eh, de Nederlandse literatuur en welke positie die daarin inneemt. Tussen vijf en zes, als een soort opmaat naar het laatste uur... gaat het over Hermans als schrijver van fictie. Freddy de Vree gaat uitgebreid met hem... in, uh, uh, praat met hem over het boek De Trana der Acacia's. En in dat uh, deel ook uh, de laatste gesprekken die Freddy de Vree met hem voerde. In 1994 was dat, dus een jaar voor zijn dood. In 1995, uh, in die gesprekken gaat het onder meer over Ruizend en manuscript in een kliniek gevonden. Dit uur... Gaat het om een andere literaire hoedanigheid van uh, Willem-Frederik Hermans... Uh, waar we zojuist uh, van vonden dat het enigszins gedateerd was... niettemin gaan we dat nu een heel uur over hebben. Um, Hermans zal schrijven van polemieken. In 1983 legde Hermans en Max Pam uit... aan de hand van uh, de ontstaansgeschiedenis van Mandarijnen op Zwavelzuur... hoe een goede polemiek geschreven dient te worden. Luistert u naar Max Pam in gesprek met Willem-Frederik Hermans. Mandarijnen op zwavelzuur is een boek waarin schrijvers en boeken die ten onder gaan beschreven worden. 400 pagina's heb ik eens beloofd. Het zijn er minder geworden. Sommige auteurs die al te onbelangrijk geworden zijn heb ik maar weggelaten. Zelfs hun as is nergens meer te vinden. Ik fabriceer geen grafmonumenten aan de lopende band. Ook verzamel ik geen kapotte aluminiumpannen omdat aluminium 100 jaar geleden een kostbaar metaal is geweest. De meeste kritiek lijkt nu eenmaal op sneeuwruimen. Er verdwijnt alleen mee wat vanzelf ook wel verdwijnen zou. Voor sommige sneeuwpoppen komt dit boek net te laat. Zelfs hun neus, die uit een geschrapte wortel bestond... is al opgeraapt door de schillenboer. Dagbladschrijvers zullen deze mandarijnen... een kijkje in de literaire keuken noemen. Maar opgelet. In deze keuken worden geen lekkere hapjes klaargemaakt. Het is de keuken van Weile J.W.F. Werimeus Buning niet. Hier wordt alleen het oude vaatwerk kapotgesmeten. Ook hoeft niemand mij te vertellen... dat deze literatuurgeschiedenis eenzijdig is. Natuurlijk ben ik eenzijdig. En ik heb er niet over gedacht, bijvoorbeeld de goede schrijvers af te wegen tegen de slechte. Er wordt zelfs helemaal niet gewogen. Ten slotte houd ik er geen snoepwinkel op na. Bij mij wordt alleen te licht bevonden. Wie het nog niet vermoed had, kan nu aan drie-dimensionale voorbeelden gedemonstreerd zien hoe de suiker van de Nederlandse letterkunde georganiseerd wordt door machteloze kankeraars, knoeiers, prutsers, beddenspreijers en zangerige intriganten die beurtelings prijzen krijgen en prijzen uitdelen, heulen met de overheid en elkaar verraden, horeren met de dagbladpers of zich laten kopen door uitgevers. Was er twintig jaar geleden geen uitgever te vinden... die uh, de mandarijnen op de markt wilde brengen? Ah, dat is een zeer interessante vraag. Ik zal u een verhaal vertellen. Kijk, twintig jaar geleden, moet je eigenlijk zeggen, 35. Nou, nee, nee, nee, ja, 32 jaar geleden. Het boek was eigenlijk al gepland in 1955. Maar toen zou het uitkomen in afleveringen. Dat wil zeggen, ja, ik had gedacht... zoiets van een veertiendaags blaadje... Om de, elke veertien dagen een brochure. O, oh, Van Oorschot vond het een prachtig plat. En die bracht... tegen de Ja, en die bracht het eerste uit. Dat ging over uh, volgend Spoor terug van J.B. Charles. Daarover kwam zo'n enorm kabaal dat Van Oorschot zeer bang werd en de rest niet meer wilde hebben. Uh, die heeft me toen lange brieven geschreven. Dat, uh, het was in uh, mijn eigen belang om ermee op te houden enzovoort. Toen heb ik een volgende deel, wat ik al geprepareerd had, dat heb ik in eigen beheer uitgegeven. In 500 exemplaren. Op Oud-Hollands uh, van Gelderpapier. En dat kostte, meen ik, drie gulden. En wat het nu in het boek al wa waar is, dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog, ik kreeg een protestbrief van één meneer. die zei: Ja, ik heb nu een boekje van u gekregen op uh, karton. Want het was inderdaad, dat, dat werd ook op Oud-Hollands gedrukt, niet meer. En uh, daar moet ik drie gulden voor neertellen, dat vind ik een schandaal. Dan moet ik had moeten zeggen: oh, Amelie, stuur je maar terug, want voor u een ander, maar, maar dat heb ik niet gedaan. Uh, toen heb ik uh, het, de rest in manuscript gehouden en ik, dat was zo'n dik typescript. En dat is wel bij acht uitgevers geweest. Bij, bij de grootste volkshelden zoals Johan Polak heeft in Vindenhuis had, vond het prachtig, maar hij wou het toch niet uitgeven. Meulhof wou niet bezige bijwenselen, mag je sprake van natuurlijk in die tijd, want die werd daar niet aangevallen. Ja. Uh, nou, ik, ik, ik weet niet meer over die allemaal, maar het waren er zeker acht. Uh, en nu had ik geen van allen. Toen gebeurde het volgende. Had ik in na 1958 toen. Uh, toen kwam dus uh, De Donkere Kamer van Damocles. En dat was eigenlijk mijn eerste boek dat een, een publiek succes werd. Mm -hmm. en, uh, enfin, in die tijd werd ik nog door, door diverse interviewers benaderd. Onder andere Oliveira, geloof ik. Of en die heeft. Ik weet niet meer precies of hij het was. Ik geloof dat hij het was. Die vroeg me jouw zin om met die mandarijnen... Komt dat, komt dat nog eens een keer uit. Toen heb ik hem al de hele verhaal verteld. Niemand wil het uitgeven. Die liggen nu te vergelen en te, te verbleken. Want het is niet actueel meer enzovoorts meer wat erin staat. Maar toen, eh, door die donkere kamer van Damocles... had ik eh, begin van de jaren zestig wat geld te verteren. En toen heb ik gedacht... Eh, ja, ik zat toen nog in Groningen. En, eh, ik was daar aan een adres gekomen van een man... die in offset proefschriften van studenten drukte. Dat was dus niet zo duur en daar konden makkelijk eh, illustraties bij gemaakt worden. En, en het werd ook niet echt gezet, maar het werd eh, getikt op een uh, IBM Executive, uh, cijfemachine... die uh, wat, nou ja, een beetje mooier, mooier tik werkt dan van een gewone machine. Toen heb ik gedacht, nou weet je wat, ik maak duizend exemplaren op mijn eigen risico. En toen heb ik daarmee geadverteerd in Podium, dat nog bestond, tijdens het Podium. En nog andere bladen, ik geloof ook in de Gids en wat was er nog meer, maatstaf misschien. Ik heb een advertentie geplaatst dat wie 25 gulden, 95, op Giro 810042 0042 stortte, dat hij het boek zou krijgen met als premie een collage. Niet waar, voor het vertrouwen en het... Uh, ja, het boek had dus in, inderdaad in december 1963 klaar moeten zijn. Maar er waren dus allemaal troubles met de, met de drukker... die sommige dingen vreselijk slordig had gedaan. Dat moest over en zo. En toen is het pas begin 1964 klaar. En toen heb ik dus aan de meer dan... Nou, dat waren toch wel tegen de 300 mensen... die het van tevoren besteld hadden... heb ik het boek verstuurd. En toen was ik eigenlijk al uit de kosten. Dus ik had eigenlijk geen, geen enkel probleem met het boek. En de rest... Uh, van de oplagen. Er waren nog geen duizend exemplaren, want sommige exemplaren waren totaal mislukt. Er waren er ruim, ruim 900. Mm -hmm. Nou, toen kwamen er ook boek, bepaalde boekwinkels, ja, ja, niet alle boekwinkels, maar. God, ik heb de hele lijst nog in een schrift hoor. Maar, eh, maar ja, de, de meer selecte boekhandel bestelde toen en die, die kreeg dus het gewoon van mij. En was het zeer snel uitverkocht of, of, of niet? Nou, laten we zeggen, meer dan de helft was binnen een paar maanden uitverkocht. En daarna heeft het nog een jaar geduurd, dat ik zo nu dan nog een enkele bestelling na kwam druppelen. En toen dat ook was, toen was ondertussen Thomas Rapp uitgever geworden. En uh, die had bij hem in de zaak Jacob Groot toen. En, maar ja, dat is ook een beetje een duister je, Wie nou bedacht heeft om mij te benaderen... Uh... Om dit boek dus gewoon uit te geven, nietwaar? Dus toen was ik verder van. van... Ik had het ook zelf kunnen laten herdrukken, weer op mijn eigen kosten, maar dat was wel vervelend, al die pakjes maken. Ik begrijp dat het in zekere zin nog steeds nu uw uitgave is, want de Harmonie distribueert het alleen. Ja, Precies, ja. Ja, ja het, is mijn, het is mijn uitgave, dat wil zeggen, de Harmonie had geen financieel risico. Maar het boek is zo snel verkocht dat het toch allemaal op hetzelfde neerkomt. Laten we ingaan op de inhoud van het boek. Uh, waarbij we vermoedelijk toch wel namen zullen moeten noemen. Want het boek is een boek waarin namen worden genoemd. Maar eerst uh, de, de opmerking dat het uh, een boek is dat gaat over schrijvers en boeken die ten onder gaan. Uh, loopt het boek daardoor zelf niet een beetje het gevaar dat het op den duur ten onder zal gaan? Want over een tijdje heeft niemand meer van die schrijvers gehoord. Of althans, ze worden niet meer gelezen. Ja, dat, uh, dat ben ik ook uh, steeds... Heb ik dat voor ogen gehouden? Want ik vertel u al, voordat ik al die mandarijnen in het grote hoofdboek had verzameld, hè, in 1963. Toen heb ik al tegen, tegen Oliveira of een andere mm. interviewer gezegd... nou, ja, daar komt niks meer van, want het ligt nu te vergelen. En die mensen die worden vanzelf ook vergeven. Dat zeg ik ook in het boek. Eh, de meeste letterkundige eh, kritiek lijkt op sneeuwruimen. Er verdwijnt alleen mee wat vanzelf ook wel verdwijnt. <lacht> Ha A. Gomperts, auteur van Jagen om te leven... houdt zich in werkelijkheid bezig met het schrijven van stukjes in de krant om te leven. Daar valt op zichzelf helemaal niet om te lachen. Ook hoeft er niet over jammer te worden in de trant van... Ach, ach, die Gomperts, is het niet treurig dat hij zijn leven moet verprutsen aan de hoornalistiek? De inhoud van Jagen om te leven was bepaald niet van dienaard aard... dat ik mijn hart heb vastgehouden over de ondergang van de schrijver Gomperts in de krantenbak. Het boek bestaat uit een aantal stukjes uit de krant aangevuld met enige essays waar niets bijzonders in staat. Gompertz is nooit wat anders geweest dan een epigoon, een beprater... een feestredenaar, een voorwoordenaar, een nabouwer, een herkouwer. Het spel, de spelregels en het spelelement, de goede smaak... de menselijke waardigheid, de elite, de frik, de smaak... het specialisme, het nihilisme, het accent, de het, om, het ressentiment, de instincten... Al zulke trefwoorden van Terbraak en Duperron... compleet met aanhalingstekens... komen in even overstelpende hoeveelheid bij hem voor... als kapotte wekkers en verroeste strijkeizers bij een uitdrager. Zijn gedachten komen alleen op gang door de gedachten van anderen te lezen. De diepte die Gompers wordt toegeschreven is de diepte van een echoput. In ogenblikken van zwakte kan ik hopen dat hij een goed journalist is... want hij is om de drommel geen ezel. Ezels zijn geen herkauwers... Maar ik haat de soort al voldoende om haar te tuchtigen in Gomparts... die van de pretentie meer dan een journalist te zijn... journalistiek heeft gemaakt. Gomparts heeft mij altijd naar wens bediend. Zodra ik vind dat mijn naam weer eens in de krant moet komen... trap ik op Gomparts. Niet uit kwaadaardigheid, maar zoals een trambestuurder... trapt op zijn bel. In, in veel recensies kom je, dat, kom je die opmerking tegen dat het boek in zekere zin voortkomt uit uh, laat ik zeggen, persoonlijke strafexpedities tegen mensen. Uh, uh, laat, ik, laat ik een voorbeeld nemen. Uh, uh, u bent aanvankelijk tamelijk bevriend geweest met, met Gomperts, ook wel met uh, Adria van der Veen. Over Gomperts heeft u nog eens in Veen Nederland geschreven dat de zuiverheid en helderheid van zijn poëzie moeilijk te overtreffen zijn. Van, over Van der Veen... Uh, dat zijn... proza zo natuurlijk... en origineel is dat het... Uh, even kijken, het best vergeleken kan worden... met de apollinairische stijl van... Uh, met de stijl van Jules Verne... Uh, zoals Apollinaire... die beschreef. Apollinaire zei dat het ja. Toch wel was. Ja. Nou ja, maar nu... het zijn twee heel verschillende gevallen. Hey, dat ene geval van Gompert... dat is... Ik geloof twee jaar geleden door een man die, geloof ik, Frits Abrahams heet, opgehaald in Vreemd Nederland. En zie je wel, Herman schrijft vreselijk vriendelijk. heeft in de tijd, uh, ik geloof ik, in 1946, heel vriendelijk over Gompert geschreven. Dat heb ik ook altijd gedacht. Maar ik vertel u, dat, juist dat stukje van mij, is de oorzaak geweest van de ruzie tussen Gompert en mij. Want Gompert, die toen als. Uh, Parijs-correspondent van het Parool in Parijs staat... is over dat stuk razend geworden. Want, Gomp, want, kijk, dat stuk... U heeft nu alleen de meest yeah. vriendelijke passages eruit... Uh, uh, geciteerd. Maar het eindigt zo'n beetje... ja, dat het eigenlijk kinderpoëzie is. Dat, zoiets vaag staat me voor want Ik heb het ook in jaren herlezen. Maar in ieder geval, Gompert die dag toen... ja, weet ik veel, dat hij de grootste Nederlandse dichter aller tijden was. Dus het was helemaal niet genoeg voor hem... Dus die strooide rond onder zijn aanhang. Hermans begrijpt er niets van een hele domme man... die mijn poëzie niet begrijpt. Begrijp je? En Gombers wou toen helemaal niet meer. Want voor die tijd had ik geen enkel bezwaar tegen... dat Gombers aan een criterium meewerkte... waar ik uh, redacteur van was. Maar Gombers zei, dat doe ik niet meer. En die Hermans, die viezer, die het vieze, vieze boek... De Tranen der Erkazia's ja, in een criterium publiceert... en al die schunnige scheldstukken... Ik ga een eigen tijdschrift oprichten. Zo is het gegaan. De ruzie is van Gompers uitgegaan, niet van mij. En Van der Veen? Van der Veen is een andere kwestie. Ik heb Van der Veen dus, maar ook in het stuk van, over Van der Veen... dat in Mandarijnen staat, daar staat... het Van der Veen bij mij staat op de plank der grootmeesters. En ik heb toen dat eenvoudige proza van Van der Veen geanalyseerd. En inderdaad, de lezer kan nu de conclusie trekken dat het wat al te eenvoudig is. Dat proza van Van der Veen. Dat wat in de mandarijnen staat, dat het een vorm van ironie is. En deze kritiek uit 1947 of 1946 is dat toch niet? Misschien niet, nee. Maar ja, goed. Maar kijk maar, maar, maar Van der Veen, die, eh, die was dus blijkbaar ook met die kritiek niet blij, want anders zou hij niet geschreven hebben dat ik een slecht prozaïst was. Hè? Tenminste, dat zou ik niet doen. Gesteld, u schrijft over mij een artikel. U toont aan dat ik een groot prozaïst ben. Hè? Mm -hmm. Dan ga ik toch niet een stuk over u terugschrijven. Meneer Pam is een slecht prozaïst. Dan, dan bedoel je dat ik ook een slecht prozaïst ben. Want als een slecht prozaïst over mij zegt dat ik een goed prozaïst ben. Die slechte prozaïst heeft geen verstand van proza. Dus die, die ziet het verkeerd. Hè? Mm -hmm. Zo zat dat. Maar Van der Veen, dat is een heel ander. Dat is een man. En aan de hand heb ik wel eens gedacht. Uh, uh, ja, kijk, dat had natuurlijk ook met de persoonlijke omgang te maken. Kijk, van der Veen was ook redacteur van Criterium. Hè? Dat was gompers niet. Had hij kunnen worden, maar dat was hij niet. Dat heb ik u net verteld. Van der Veen wel, maar. Van der Veen, die, dat is eigenlijk. Uh, een persoonlijkheid die moeilijk te doorgronden is. Want. Uh, ja, ik geloof dat ik in die, in die tijd... Uh, kijk, Van der Veen die had iets zeer afstandelijks over zich. En die, het was geloof ik iemand die moeite had... eigenlijk zijn waardering te uiten. En ik geloof dat ik hem in die tijd niet altijd goed begrepen heb. En dat ik... maar Verder weet ik niet, maar in ieder geval, ja... Uh, wat zijn proza betreft, ik geloof dat de analyse van zijn, mijn analyse van zijn proza toch juist is. Maar het merkwaardige van Van der Veen is dat hij daar uh, geen rancunes over koestert. Trouwens, uh, Van der Veen die, die, die is gebleven wie die, die schreef, wat hij die, die voor die tijd was. Van der Veen is een aantal jaren geleden, niet zo lang geleden, heeft hij zijn, uh, zijn memoires gepubliceerd. En dat is een van de weinige mensen uit die kring die, die daar wel eigenaardige dingen over mij mededeelt. Maar dit kan ik, want het is waar wat hij zegt. Ik bedoel, mensen als Gompert of Gompers, die, die, die strooien leugens rond. Hè? Maar wat Van der Veen zegt, is wel waar. En het is niet zonder waardering opgeschreven. Maar, ja, maar... maar ik geloof dat Van der Veen, ja, die hoeft zich ook niet zo mislukt te voelen als Gompertz. Want Van der Veen, ja, je weet over wie je denkt dat je wil, maar die publiceert nog steeds geloof ik, de ene roman na de andere en die heeft een eigen publiek. Ja, Van der Veen heeft dus tot op zekere hoogte reden om zichzelf als een geslaagd romancier te beschouwen. Van Gompers schrijft, er kan niks eigenlijk. Hij is eigenlijk met schande weggegaan als professor. Morien schrijft ook niks, leeft van de steun. Dat is allemaal veel droevere gevallen natuurlijk dan ja, Van der Veen. Nog, nog even terug naar Van der Veen. U, uw analyse van zijn proza is uh, bijzonder koddig, moet ik zeggen. Omdat het, uh, ik zal het voor de luisteraar even uitleggen... een, een stukje proza genomen en uh, de zinnetjes in een verschillende volgorde gezet... en vervolgens aangetoond... dat de inhoud niet echt wezenlijk daardoor veranderd is. Ik vraag me af, kun je dat niet eigenlijk bij alle soorten uh, proza doen? Zou je dat ook niet bij heel boeken kunnen doen... die u zelf ook heel goed vindt... zonder met hetzelfde resultaat? Nou, dat is zeer de vraag of, dat, of het zo in die hoge mate kan. Maar of het bij Van der Veen helemaal uh, te wijten is aan onbekwaamheid... dat het bij Van der Veen zo goed kan... dat is ook nog de vraag, want Van der Veen... Was geloof ik erg beïnvloed door een zeer merkwaardige prozaïst. Die heette C.C.S. Corona. En Die heeft voor de oorlog een, een boekje geschreven, De, de Schuiftrompet. Ja, dus dat wordt door sommige mensen in een hele kleine kliek vereerd dat proza hoogelijk. Ik heb het ook wel eens ingekeken. Ik vind het niet te verteren. Maar dat hangt ook helemaal van korte, verwisselbare zinnetjes aan elkaar. Ja. Maar dat heeft ook verder helemaal geen inhoud. Maar van, van der van heeft het om die te, te, te combineren met een verhaal. En op die manier met, kun je natuurlijk geen verhaal vertellen. Want, want als je van die verwisselbare zinnetjes maakt. dan kun je, je de hele zaak omkeren. Dan krijg je ook een verhaal. Eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Maar goed, of, of een, een non-verhaal krijg je dan. Maar, <coughs> heeft, hij nooit, uh, heeft hij nooit het gevoel gehad. toen hij dat stuk schreef. dat het absoluut dodelijk was. Uh, voor, uh, voor hem als romancier? Dat het eigenlijk het einde betekende van zijn ambitie? Nou, dat kreeg ik niet de indruk, want ik kreeg de indruk... Dat, dat zo goed ken ik hem wel, dat, en dat, dat is ook juist gebleven... dat hij erg koppig was en erg, in wezen erg overtuigd van zijn eigen kunnen. Maar het ogenblik waarop ik dat stukje schreef... Uh, dat weet ik niet meer, maar het had een bepaalde aanleiding. Iets wat hij in de NSC had geschreven... en waardoor ik mij als het ware in de rug aangevallen voelde. Dat, dat, dat is wel zo. Dat heeft het stukje bij mij losgemaakt. Heeft u nou het gevoel dat een mandarene uit, uh, uit rancune geschreven is... op de een of andere manier? Nou, die, die, dat, dat wordt uit en daarna in het boek zelf betocht, nietwaar? Dat wraakzucht uh, dat, dat, een, belangrijk... een zeer belangrijke uh, oorzaak van helderziendheid... op literair gebied is. Dus, laat ik zeggen, om een goed literair oordeel te hebben... is het noodzakelijk om flinke hoeveelheid wantrouwen en rancune te hebben... Nou, een goed literair oordeel. Het is waarschijnlijk een grote liefde. Ik kan misschien ook een keer zeer goed tot een goed literair oordeel leiden. Om een voorbeeld te noemen, merkwaardig genoeg ook uit mijn eigen. Dus over het algemeen toch wraakzuchtige koker. Maar bijvoorbeeld het stuk dat, dat in mijn allernieuwste boek is opgenomen. Maar u kent het misschien uit de NRC van een paar jaar geleden. Het stuk over Das Schloss van Kafka. Ik heb een grote, grote liefde voor Kafka. En ik geloof dat die analyse die ik van Das Schloss geef dat die totaal oorspronkelijk is. Ik heb niet alles gelezen wat er ooit ter wereld over dat schloss geschreven is. Maar wat ik erover zeg, dat wijkt af... van wat de meeste andere commentatoren erover beweren. En dat, het is, dat, dat het mijn stuk dus tot een beter begrip van die roman leidt. En die is dus niet uit, dat stuk is niet uit wraakzucht geschreven. Niet meer. Mm -hmm. Dus dat kan ook. Uh, wat vond me zo... Wat opvalt ook uit de Mandarijn... is dat veel van de mensen die erin worden aangevallen... zo snel uh, het kopje in de schoot hebben gelegd. Hè. Er is eigenlijk maar één iemand, dat is Morjane geweest... die daar iets tegenheen heeft geschreven, een brochure. Uh, daarin probeert hij uh, terug te slaan. Uh, er zijn weinig mensen die het gevoel hebben... dat, dat, uh, dat het tenslotte toch in geslaagd is een punt terug te scoren. Heeft u dat gevoel zelf ook altijd gehad of niet? Ja, maar ik vind, uh, dit voorbeeld van Morrien vind ik ook niet zo'n uh, erg goed voorbeeld. Want Morrien heeft niet teruggeschreven op het boek... dat dus begin 64 uitkwam. Maar die brochure van hem, die is van veel oudere datum... die is ook het, het 1954 of 55. Toen dus het hoofdstukje Morrien, dat later in het boek gekomen is... al in een tijdstift dat was staan, namelijk in het podium. En hij heeft dus eigenlijk alleen zijn eigen baan pogen te vegen... in die contra-brochure. Maar de rest heeft hij ongemoeid gelaten. maar dat kon hij ook niet. Want de rest kon hij ook niet weten wat er, wat er nog verder in zou staan. En bovendien die uh, ja, daarom trekt hij aan het kortste eind. hij weet de feiten niet, hij, hij vertelt leugens... Uh, die makkelijk, makkelijk te ontzenuwen zijn. Hij vertelt ook wel enkele dingen die waar zijn. Uh, hij zegt, ja, Hermans uh, uh, kwam in criterium. Dat gaat dus in die oude tijd, 1946. En uh, ja... Hij moest ons wel aanvaren. Dat was in zekere zin ook zo, ja, natuurlijk. Ik had geen benen om op te staan. Ik begon pas als auteur. En ik merkte al ogenblikkelijk, eigenlijk al in eind 1945, dat ik met geweldige weerstanden te maken had. Met een geweldig onbegrip. Je moet, niet begrepen, je moet goed begrijpen: zo'n boek als Conserve. Dat heb ik bij een vorige gelegenheid wel eens verteld. Dat was in 1943, klaar. Ik kende toen al Mullenhoff. Uh, die, die stond toen... De firma Müller was toen al een heel belangrijke uitgever was voor de oorlog ook al een belangrijke uitgever. Die Maurice Gilliams en, en Archie van Schendel uitgaf. En nog meer belangrijke auteurs. En die stond toen onder leiding van de, de jonge Meulenhof. Dat was John Mulhoff. Uh, dat was opgezet door J.M. Meulenhof. En die John Meulenhof, die heb ik ontmoet... over in 1941. En toen heb ik al met hem afgesproken... dat ik een, bij hem... en uh, hij had dus een aantal dingen van mij gelezen. Dus ook bij hem... Een, Novellenbundel publiceren na de bevrijding, uiteraard. En dat was dus moedwille en misverstand. En dat is ook gebeurd, zoals u weet. Dus, maar toen had hij dus drie of vier manuscripten van novellen in huis, en toen in 1943 had ik dat boek Conserve geschreven. En daarmee ging hij naar Mulloch. En Mulloch liet het lezen door Binnendijk. En Binnendijk ik zei: totaal mislukt. En, uh, op hoog geslagen fantasie en al die dingen meer. Dus uh, ik merk al dat ik. Dat, dat ik het heel moeilijk zou krijgen. Toen in, uh, in 46, of 1945, toen werd Criterium heropgericht. Dat was voor ook al een, een tijdstip van, uh, van Meulhof geweest. Ja. Daar kwamen dus stukken uit conserven in. En die werden door sommige kranten gunstig besproken. Maar zelfs toen nog wou Meulhof dat conserven het hele boek niet uitgeven. Maar eh, dat criterium, daar zaten wel een hoop redacteuren in... maar allemaal van die heel weinig productieve mensen. Die waren zoals het Ardia Morin onder andere. En die dachten, nou Hermans, daarna heb ik nog een verhaal geschreven... Dr. Klondijker, dat heb ik ook nog geen criterium gepubliceerd. Hermans produceert veel. Dus die zullen we aantrekken als redacteur. Dat dachten zij van hun kant en ik van mijn kant dacht... nou ja, ik wil wel graag voor mijn ideeën en, uh, en ik wil wel graag een tijdschrift hebben. Het was toen een vrij groot tijdschrift waarin ik mijn ideeën... Kwijt kon. Maar ik was wel in de gaten dat die andere redacteuren het daar niet mee eens waren. He? Dus ik dacht, ja, ik moet op een of andere manier aan mij onderwerpen. Maar in ieder geval, ik heb daar, uh, ik, ik heb daar mijn voet tussen de deur. En u, ik wil mijn stempel op dat tijdschrift drukken. Dat had morgen goed begrepen, dat staat in die brochure, dat is waar. U, u gebruikt het woord onderwerpen. U, u had ook kunnen denken, ik moet zorgen dat ik bevriend met ze raak. Dat heb ik als, als ooit... En uh, daar een proefschrift over wordt geschreven. en alle brieven uit die tijd zijn bewaard gebleven. dan kun je zien dat ik die poging ook wel degelijk heb gedaan. Maar die mensen waren koppig. En, of liever gezegd, het waren bange opportunisten. die dachten: Nou, als dat wordt raar gevonden. we moeten hem maar een beetje, een beetje uh, onder de tafel duwen. Maar aan de andere kant hadden ze mijn kopij nodig. En de enige man die, die tamelijk achter mij stond. dat was de oudste van het hele stel. Dat was Arthur van Randwijk. He, bijvoorbeeld, over dat toen. De Trane der begon te verschijnen. Er kwam er ook een groot conflict. Eduard was uh, morgen direct ervoor om te schipperen met Müllhoff. Met van der Veen ook wel. Maar Arthur van Randwijk die, die heeft eigenlijk volgens de, dat dat de publicatie van die roman in Criterium voortgezet werd. Want Müllhoff wou het er helemaal uitgooien. He, na, de, na het eerste hoofdstuk wou Müllhoff het er helemaal uitgooien. En dankzij Van Randwijk, die overigens ja, als auteur ook voorkomen vergeten figuur... maar dat was toch een integere man. Die heeft gezegd, nee, ik vind dit belangrijk, dat moeten we, moeten we houden. Een mandarijn is een man die een geweldige hoeveelheid vermomde woorden... vermomde begrippen afscheidt... en daarbij op een of andere secundaire manier carrière maakt. Daarmee een aanzien gaat verwerven. Vaak misschien ook wel een hoop geld gaat verdienen. Wat u ontzettend is kwalijk genomen in de mandarijnen... dat is uh, de aanval op de braak. Uh, de afbraak van Terbraak. Ik weet niet precies hoe je dat moet zeggen. Uh, er is, ik heb hier één citaat opgeschreven. Uh, ik geloof dat daar nog ver weg de meeste mensen over zijn gevallen. Ik zoek het even op. <tie> <tie> oh ja, ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Duitse overval van 1940 niet de oorzaak is geweest dat Terbraak <tie> aan zijn leven een einde maakte. Maar een onbewust, een, goede, een verhoopt goede gelegenheid. Hij zou door die oorlog te overleven... geen enkele geestelijke toekomst meer hebben gehad. Die opmerking is u ontzettend kwalijk genomen. Ja, die is mij kwalijk genomen, omdat het juist is. Het is inderdaad voor het, ja, niet, voor niet persoonlijke terbraak... maar voor de geestelijke, laat zeggen, de geestelijke figuur van terbraak. Een dodelijke opmerking, maar die opmerking is volkomen juist... En dat drong toen door die, tot die mensen door. Nee die hele reputatie van Ter Braak die werd na de oorlog elkaar. Mensen praten elkaar na van Ter Braak was zus. En die was zo groot. En internationale figuur, groter dan Huizinga. Ter Braak werd in het Italiaans vertaald. Weet ik het allemaal meer. Nou, en ik vond het iemand van secundaire betekenis. Hij was inderdaad wat zijn vijanden voor de oorlog Maar dat was hij ook. Het was een nietje naprater. Ter Braak die was als een paard een oud afgeleefd paard dat allemaal ja knikkend achter een raspaard aanliep. Dat is het type van de essayist à la Maar dan kun je toch nog niet zeggen dat iemand als het ware... Uh, dat die zelfmoord, zo zou je het kunnen in interpreteren... dat het uh, onbewust een zeer verstandige maatregel van hem is geweest? Dat suggereert u toch hier min of meer? Ja, dat, dat is dat, dat, uh, zeer zeker, ja. Dat is eerst zeker. Ik, geloof niet, wat, ik zou niet weten wat Tebraak na de oorlog nog te vertellen zou kunnen hebben als hij in je leven was gebleven. En de, de, daarop was de kans groot, want je ziet dat andere mensen die voor de oorlog tegen Hitler zeiden, mits ze niet joods waren, dat die de oorlog meestal tamelijk ongeschonden overleefd hebben. Die maar vast een tijdje gevangen, gezeten. Of er nog meer mensen. Ter Braak had bijvoorbeeld makkelijk naar Engeland kunnen vluchten. Was hij Engeland teruggekomen? Nou, wat dan? Met al zijn babbels. Hoewel, ja, in Nederland is het ontzettend veel mogelijk, hoor. Misschien, ik begrijp ook niet dat Gompert nog, nog wat te vertellen heeft gehad ja, na de stel. oorlog. Maar, maar ja, dat is dan ook, die is dan ook eigenlijk lang voordat hij uh, dat de pensioengeregelde leeftijd uh, ja, bereikt stel. had, is die volstrekt verstomd. Hè? Maar Tabraak, die, ja, die begreep er niks van, dus die, die had na de oorlog, het, gesteld dat had die oorlog overleefd. die had er niets van begrepen. Ja, stel dat een schrijver is uitgeschreven, dat, dat, dat hij niet meer het hoogtepunt heeft van wat hij uh, in zijn jeugd of in zijn middelbare leeftijd heeft gehad. Dan kun je toch nog niet tegen hem zeggen van het wordt eigenlijk maar tijd om een zelfmoord te plegen. Het is beter dat je er maar helemaal mee ophoudt. Maar dat heb ik ook niet gezegd. Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik heb gezegd nou ja, ten eerste heb ik gezegd ter braak. Ik denk niet dat de oorlog alleen dat, dat de oorzaak van Ter Braak zelfmoord is geweest. Maar nu, nu heb ik het dus over persoonlijke dingen. Daar wil ik hier nu verder niet over hebben, maar dat is ook waar. Hè, want Ter Braak had alles eerder zelfmoord gedaan. Ten tweede heb ik gezegd, nou, het is een, een kant een geluk dat hij het gedaan heeft. Want of, hè, een schrijver moet niet te oud worden. Dat vind ik helemaal niet iets eh, moet te schimpen. Hè. Ik bedoel, wie weet hoe goed het zou zijn als dus ik bijvoorbeeld door mijn vijf... ik heb, Op mijn 40e jaar heb ik al gezegd: nu word ik 40 jaar. Nu, eigenlijk moest een schrijver niet ouder worden dan 40 jaar. Nu heb ik na mijn 40e jaar nog een heel aardig boek geschreven, namelijk euh, Nooit meer slapen. En ik weet niet of er nog een paar maar dat kon ik op mijn 40e jaar niet weten. Dus daarom is het maar goed dat ik op mijn 40e jaar meer iets van kant heb gemaakt. Trouwens, onder professoren en het talloze voor de miljoenen. Ik ook reusachtig aardige boeken. Dus gesteld, ik had het me over Maar ik ben zelf dat gebied altijd heel, heel bescheiden geweest. Hè? Dat, dat kunt u nazoeken in een van de oud interviews. Dat ik die tijd al zeg... Ik geloof tegen, tegen die, jonge, die, die rare jonge Meijer, Henk Meijer, heb ik tegen gezegd. Ik heb gezegd, ja. Zei, moet eigenlijk, met zijn verres, ja, moet eigenlijk afgelopen wezen. Hè? Dat is toch heel normaal? Maar, ja, ik heb dan het geluk gehad dat ik nog een paar leuke boeken kon schrijven. Maar, dat zie ik bij de Braak niet. Dat u... had de Braak niet gedaan. Want... Stel dat u het gevoel zou hebben, het gaat niet meer. Dan wordt het toch nog in tijd om zelfmoord te plegen? Of nou ja, maar dan kun je, je terugtrekken in een, een huisje op de Bahama's. Of zoiets dergelijks niet. Eh. Verder, eh, zo'n u dan een aanzichtkaart sturen, verder niets meer. Dat zal niemand je kwalijk nemen. Hm. Maar wat had de Braak niet moeten doen? Waar had hij nou verder nog over moeten babbelen? Dat weet ik niet. Ja, politiek ja, natuurlijk, ja, maar ik bedoel, dat was een soort aardnuis geworden, niet? Ja. Waar de ene keer dit beweer, de andere keer dat beweer. En Ter Braak die dacht dat de ondergang van de beschaving met Hitler was, was aangebroken. Hè. Nou, je ziet dus wat, althans, al wat Nederland betreft, dat, nou, op bepaalde mensen na die, die extra pech hadden, hè. de rest, het is gewoon koningin Wilhelmina kwam terug en alles kabbelde gewoon verder naar de oorlog. Dat had Ter Braak niet op gerekend. <lacht> Nou, zegt u altijd dat de mandarijnen geen, g, niet echt invloed heeft gehad... maar uh, wat de braak betreft toch wel. Je kunt toch duidelijk merken dat de inzichten en de denkbeelden van de braak... dat eigenlijk ja. alleen van gale last in, in het handelsblad schrijft nog wel in die geest... maar voor de rest eigenlijk niemand meer. Ja. Oh. Ja. Dus die, daarom werden ze natuurlijk geweldig kwaad. toen ik dat zei. Die dingen, toen voelde dus die, dat die mensen die in 1963 nog aan de braak geloofden... Die, nu voelde, is, nu is, dit is het begin van het einde, nu is het afgelopen. Eh, libertinage en dat soort bladen, die, ja, die verdwenen toen. Hè. Toch heeft er verbruik nog wel eens zeker ondergrondse invloed. Er is op meestal overstegen, maar ja, overstegen die wordt toch toen niemand meer serieus genomen. Het wordt september 1939... De oorlog is uitgebarsten in Polen. In Nederland heerst nog vrede. En niemand voelt ervoor een grote mond open te zetten tegen Hitler. Want, zegt u zelf, als wij nu eens neutraal hadden kunnen blijven... net als in de Eerste Wereldoorlog... als wij eens heel huids doorheen gekomen waren... in het volledig bezit van een industrie die aan alle kanten oorlogswinsten had kunnen maken... banken die buitenlandse waardepapieren onder hun hoede hadden kunnen nemen... en een bevolking die weliswaar honger geleden zou hebben... maar alleen om zoveel mogelijk boter, kaas en meel aan Duitsland te kunnen leveren... zouden wij dan nu niet de koningen van Europa zijn? Even rijk als Zwitserland, even vooruitstrevend als Zweden. Te zeggen dat in Nederland anno 1939 met deze gedachte gespeeld werd... is een eufemisme. Aan denkers met accenten in het bloed was geen behoefte. Misschien wordt de braak nu tragisch. Zijn kruistocht tegen het nationaal socialisme... was een roepen in een woestijn waar niets te roepen viel. Hij schreef in een land dat geen enkel belang had... bij het doen van een keuze in deze oorlog. Wat had er gedaan kunnen worden? Minder onnozele ministers benoemen? Een premier die Machiavelli, en Nietzsche of alleen maar mijn kamp gelezen had? Wat zou het hebben geholpen? Wat zou er hebben kunnen gebeuren? Menno zag de toekomst zonder in. Zelfs een gebraden haantje wil niet meer naar binnen zonder bijgedachte. Menno krijgt moeilijkheden op de krant waar hij werkt... en begint voor het eerst van zijn leven een dagboek. Nerveus volgt hij het nieuws. Van de ene radio naar de andere snelle. Maar alleen bij vrienden. Van L. Van C. In de geest zie ik Van L tegen de schoorsteenmantel... steunzoekend voor een zwaar lijvigheid... waarvan de opbouw door vijf jaar bezetting onderbroken zal worden. Commentaren uitspreken op het nieuws uit de distributieradio. Menno wordt er niet door opgevrolijkt. Het gevoel dat men samenzweert voor de radio, noteert hij. Aan de overkant van de Duitse grens was, onbekend met alles wat Menno over hem geschreven had... de dubbelganger van Charlie Chaplin, hoogstens van plan hem... na een eventuele overval op Nederland, onder te brengen in het Sint-Michels-Gestel... net als met Toon van Duinkerke na de hand gebeurde. Zou dat even gezellig geworden zijn? maar ondertussen dolde de Amsterdam met een hartvol sadistische verwachtingen... een veel verschrikkelijker vijand van onze auteur... dan het apocalyptische ondier, citaat Menno Tabraak. Het was de afgrijzelijke Willem Frederik, 18 jaar oud... en toen al van plan Menno uit de Nederlandse literaire soep op te vissen... als een vlieg en via duim en middelvinger weg te schieten... naar de donkerste hoek van het smoezelige Nederlandse literaire restaurant. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de Duitse overval van 1940 niet de oorzaak geweest is... dat der braak aan zijn leven een einde maakte... maar een onbewust verhoopte goede gelegenheid. Hij zou, door de oorlog te overleven... geen enkele geestelijke toekomst meer hebben gehad. die vrouw met het badpak in het boek met onder Anna Blaman. Ja, nou, dat is Anna Blaman. Zo staan de gezusters, de loveling, staan er ook in. en eh, nou, nog wat een Gewoon mooie plaatjes, toch? Eh, Arie Morning staat er ook in op een driewielertje. En zelfs eh, Gerard Reven staat erin, leunend leunen tegen een Amerikaanse lantaarnpaal. En dat is een van de weinigen die gedacht heeft dat hij het echt zelf was. En die heeft me toen een brief gezegd... Dus hoe kom je aan die foto? Hoe, wanneer heb je die gemaakt? En ik geloof dat hij nog niet geloofde. Die heb ik gehoord een Amerikaans tijd zich... Kun je zien dat hij eigenlijk toch in die tijd al een stereotype was. Niet meer. Hm. Die heb ik gehoord de een Amerikaans tijd geknipt... en hij is nooit in Amerika geweest. Ik zet mensen allemaal stukjes van nee. mensen... Voor columns van Hofland. Heeft u nou gevraag, toestemming gevraagd voor publicatie? Ja, het Hofland vindt het fijn dat er wel twee stukjes van hem in staan. Zijn collega rijn Mulder heeft heel jaloers opgemerkt. Nou, ik vind het, het maar een schandaal staan. Twee stukjes van Hofland in. Maar andere mensen hebben opgemerkt dat die twee stukjes... die zijn geloof ik op dezelfde dag geschreven. en Het ene staat precies het tegenovergesteld in het andere stukje. Het heeft een merkwaardige functie in het boek. Wordt er wordt ook nog een honorarium. De grote, de grote veelzijdigheid van Hofman, Hofman, Hof, nee, weet niet nou? Hofland die blijkt daaruit. Maar wordt er ook nog een honorarium voor uitgekind? Nee, natuurlijk niet, want het zijn foto's uit, uit het zijn, het zijn foto's uit, uit kranten. Hè? En Hofland die krijgt zoveel honorarium bij het NSC Handelsblad Hij zou niet weten wat hij ermee doen moest. nee. Kun je zeggen dat de Mandarijnen dus de functie heeft gehad om schoon schip te maken, wat u zelf betreft, als schrijver? Dat die andere mensen, als het ware, uw concurrenten, als het ware dood moesten. Op de een of andere manier. Nou, kijk, concurrenten waren ze niet, maar ze waren struikelblokken op mijn pad. En die heb ik daarmee wel uit de weg geruimd, ja. En zo voelt u het wel? Gedeeltelijk, Ik geloof dat sommige van die struikelblokken toch nog erg lang zijn blijven liggen, maar. Ik zal geen namen noemen, ik weet niet precies wie. Maar ik bedoel, het, het, zoiets werkt door. Ik geloof dat, dat ook in die wijnrepzaak, dat men bepaalde mensen mij, terwijl ik het grootste gelijk van de wereld had in die zaak, nooit gelijk gegeven hebben. Dat dat uit ja, diezelfde wereld voorkwam, voortkomt. Waaruit in die tijd al het verzet tegen mijn stukjes in criterium voorkwam. Is er nou, uh, zit er ook veel plezier in het schrijven van die stukken? Heeft u, heeft u die stukken nou, laat ik zeggen, met meer plezier geschreven dan bijvoorbeeld De Donkere Kamer? Uh, oh ja, nou, die tijd, ja natuurlijk. met veel plezier geschreven en het boek ook. Ik bedoel, Het is een prachtig boek, niet waar? een mooi groot boek. En, uh, ik heb het helemaal zelf ontworpen en al die prachtige foto's daarbij gezocht... en geknipt enzovoorts. Maar ja, het, uh, dat vond ik erg, erg vermakelijk, ja. Nou, Staan er fouten in waarvan u hoopt dat andere mensen ze niet zullen ontdekken? Nee, want alle fouten die mensen ont zouden ontdekt hebben, maar in die twintig jaar zijn er naast geen fouten ontdekt, maar een enkele keer heeft iemand een fout ontdekt en heb ik het verbeterd. Um... Waarom, waarom heeft u daar geen fout in? staat en, en ook die mensen die steeds beweren van Hermans, die, die vertelt sprookjes enzovoort. Meer. Dat beweert oversteel. Het werd in die tijd toen toe bijna alle aangevallen beweerd. Het was niet waar enzo, maar ze hebben nooit concrete voorbeelden gegeven van dingen die ik vertelde die niet waar zijn. Nooit! Zijn er niet? Waarom staat er bijvoorbeeld zo'n stuk tegen uh, Gans erin? Komt dat, is, er een, is er ooit iets gebeurd wat een, wat persoonlijke, aanval, uh, wat een persoonlijke aanval van Gans inhield? Ja, natuurlijk, maar dat wordt in een stuk uiteengezet. Morjen uh, uh, heeft die brochure geschreven, die u ja. mij hier laat zien... Ja. en heeft die toegestoken aan Gans. En Gans heeft toen een stuk in de Haagse Post geschreven. Morrien kwam mij zijn brochure toesteken... over de afschuwelijke blauwe kwal Hermans enzovoort. Blauwe kwal. Ja, blauwe kwal was ik. <laughs> ja. Nou, toen heb ik het even uiteengezet wat Gans zelf was... Hè? Ja, zo is het toch. Ik weet nou, oh, vreselijk. Dat heb ik toen met grote moeite. Dat staat niet eens in de, erge, erge, de heleboel erge dingen staan niet eens in Mandarijn op uh, Toen heb ik dat, uh, na veel troubles dat, uh, dat verhaal over gans hè, in podium geplaatst. Want de redactie van het podium was gedeeltelijk tegen. Onder andere Remco Kampert was tegen. Ja, hij vond het wel een aardig stuk. Maar hij was bang dat hij ruzie zou krijgen met Hilterman. Toen hoofdredacteur van de Haarse Post. En uh, Kampert die schreef stukjes in de Haarse Post. En was bang dat Hilterman zou zeggen. Nou, Kampert, jij bent redacteur van een tijdschrift. waar dat schandelijke stuk van, van Hermans over Gans in staat. Nu mag jij niet meer in de Haarse Post schrijven. Ja. Toen is Kampert uit het podium weggelopen. Zulke soort helden heb ik altijd in mijn omgeving gehad. De meest karakteristieke eigenschap van de mandarijn is dat hij de rechtvaardige, de onomkoopbare, de integere figuur uithangt, de grote, nietsontziende kunstenaar, de eeuwige opstandeling, de dichter, de zoeker door dik en dun, de bohemien, de antiburger, enzovoort, enzovoort. En zich ondertussen voor een zure appel en een rot ei laat kopen door de Telegraaf, Elsevier, de Haagse Post, een literaire staatscommissie of het Parool. De meest briljante voorbeeld, Jacques Gans, op een mandarijn van het non-conformisme. Bij de jongeren zijn er velen die nooit de opstandeling, zoeker of revolutionair... hebben uitgehangen. Wanneer, zoals bij de experimentele, de taal niet meer dient... tot het doen van concrete mededelingen... is het misschien gemakkelijker zich in te passen in de bestaande schema's. Remco Kampert bijvoorbeeld zei heel in het begin... als hij zijn poëzie ging voorlezen... ik zal u een paar commerciële versjes laten horen. Dat is op zichzelf een standpunt dat nog niet alle poëzie van iemand... die het beleid automatisch minder waardig maakt... Kampert wilde er niet mee zeggen dat zijn versen commercieel waren... maar dat het hem niets kon schelen als iemand ze daarvoor hield. Een zo openlijk beleden mening kan moeilijk onder de term... mandarinisme worden gebracht, waarmee nog niet gezegd is... dat ik het standpunt bewonder. Iemand zegt mij dat in Amerika haast alle schrijvers als journalist beginnen... en dat in een technisch opzicht een goede scholing is. Kan zijn. Maar in ons land beginnen ze als schrijver... en eindigen ze als journalist. De verwijten die u maakt is een uh, bekende verwijt van de journalistiek. Schrijvers in Nederland uh, beginnen als schrijver, eindigen als journalist. Uh, gaat het ook niet een beetje op voor uzelf? U bent ook stukjes gaan schrijven, bij kaart. Uh, uh, slotte schrijft u meer in een krant dan dat u boeken publiceert. Uh, uh. Dat is absoluut niet waar wat u hier zegt. Maar u begrijpt dat mijn geval een ander is. Omdat uh, nu ik dat doe... Inderdaad, natuurlijk, omdat ik het geld goed gebruiken kan. Maar ik, ik mag in een krant. Ja, maar, maar, kijk, maar kijk, een journalist moet schrijven in een krant wat zijn, zijn, zijn baas goed vindt. Hè? Al die mensen, die al die mensen die in kranten schrijven... die moeten dulden dat er ongezien, zonder dat ze wat gevraagd wordt, stukjes uitgeschrapt worden. of dat het helemaal niet wordt, ge, wordt geplaatst of iets dergelijks. Dat is het lot van de journalist. Maar dat, dat lot blijft mij natuurlijk bespaard. Ja, ik bedoel, er wordt Nieuwsnet, nog het Parool zelfs... Nog, nog Nieuwsnet, nog de NRC wordt ooit één comma veranderd. Dus... Uh, en die stukken die, die, dat zijn precies dezelfde soort stukken die ik vroeger in podium schreef... maar ik schrijf ze liever in een, in een krant, want het betaalt beter. En bovendien, ik weet geen enkel goed literair tijdschrift... waar ik het in zou kunnen plaatsen. Uh, dat u de behoefte zou voelen om eens een flink gepeperd stuk tegen Pol te schrijven in het Handelsblad. Zou u daar geen uh, scrupules over hebben om dat te doen? Nou, een flink gepeperd stuk tegen Pol. Nee, daar voel ik niet, niet de minste behoefte aan. A, ah, omdat Pol, uh, wat, wat oh, dat heb ik al twee jaar geleden in de Haagse Post geschreven. Uh, Pol, uh, ja, is, is op zijn manier toch een goede organisator. En verder, waarom moet die man gepeperd worden? Een hele vriendelijke man. Hele vriendelijke man. Uh, die, dat, dat, het culturele supplementen is even van de beste dingen die, die er zijn op dit gebied. Waarom moet ik op een paperstuk tegen pols schrijven? Ik heb geen behoefte Leren aan. alleen stel dat u... Uh, u kunt in, in alle kranten schrijven, hè? <klui> ik kan me voorstellen dat er, dat er uh, iets zou gebeuren waarbij het handelsbad betrokken is. Uh, dan zou u geen gevoel hebben van dat, zou ik maar, dat doe ik maar niet, want ik schrijf er zelf in. Nee. Nee, zeker niet. Ja, ik, ik zou het, nou, ik zou het dan kunnen dan doen, maar... Stel dat ze uh, uh, uh, Renate Roemenstein als columnist zouden aantrekken. Ja. Ja. Uh, zou dat, dat voor u enig verschil maken? Dat is een, uh, een... Ik geloof twee jaar geleden is daar sprake van geweest. Toen heb ik ogenblik tegen Paul gezegd... als je dat doet, dan schrijf ik geen letter meer in jouw krant. Dus. En toen bleek dat... Uh, dat Vrij Nederland Renate Roemingstaan liever wou houden. Want Renate Roemingstaan had toen bepaalde eisen... waar Vrij Nederland niet aan wou voldoen. Dat heeft Vrij Nederland toen wel gedaan. Dus die is er bij Vrij Nederland gebleven. Dus het was geen probleem. En hetzelfde geldt voor Nuis? Voor Nuis als columnist? Ja, zegt hij voor dat hij iedere week Nuis in de indiensteans... Dat zou ik... Uh... Dan zou ik eruit gaan, ja. Maar, denkt u dat... maar de enkele keer heeft eens wel eens iets gezegd. Maar dat heb ik ook de vinger op de wonde plek gelegd. Hè? En dat heeft Paul gepubliceerd. Dus uh, nou, natuurlijk, Er staat in mijn nieuwste boek, dat heeft, kent u misschien nog niet. Klaas kwam niet. Ook na afloop van dit gesprek zal ik u een in prachtband gebonden exemplaar aanbieden. En uh, daar staat een stuk in, dat heeft in de NSC gestaan... waarin ik kritiek ja, heb op Pol. Er, er is iets vreemds aan de hand met het stuk. Er is een heftige kritiek op Pol, maar... Er is iets vreemds aan de hand met het stuk. Toen het gepubliceerd werd, stond er expliciet naast... dat de redactie het nodig vond om het te publiceren. Terwijl ze toch al uw stukken gewoon plaatsen zonder dat erbij te zetten. Welk stuk was dat? Over uh, de wijnenkwestie. En daaruit kon je opmaken dat de uh, uh, redactie aanvankelijk een tijd om heeft of de dan te plaats. Is. Nou, dit is niet, geloof ik niet helemaal waar. Het is geloof ik zo, dat de redactie had bij het daaraan voorafgaande stuk gezegd dat de discussie nu gesloten was. En dat gold dus ook voor mij. Toen heb ik dus uh, opgebeld dat ik daar geen genoegen nam dat ik nog een stuk wilde schrijven. En daar zijn ze onmiddellijk voor gezicht. Maar toen moesten zij dus tegenover hun lezers wel zeggen... ja, we hadden de discussie gesloten, maar we, we plaatsen toch nog een stuk. Maar ze hebben dus gedaan wat ik ze vroeg. Dus ik heb geen enkele reden om uh, ongelukkig of ontevreden te zijn. Maar de mandarijnen, daar spreekt toch uit uh, een Soort radicaal gevoel dat je voor 100% voor de literatuur moet kiezen als je schrijft. Ja. Uh, had u dan niet zelf ook die consequentie kunnen, beter kunnen trekken en helemaal schrijver kunnen worden en de universiteit op dat moment beter kunnen verlaten? Nou, dat weet ik niet. Dat geloof ik niet. Uh, ik heb al in de leeftijd uh, bijna alle werken van Goethe gelezen. Nu weet, Goethe was ook een combinatie tussen natuurwetenschappen beoefenen en schrijven. En dat leek mij eigenlijk het ideaal. Ja. Ik heb ook mijn studie met heel veel... Je uh... de indruk hebt dat Goethe in uw werk een grote invloed heeft... Ja, het is toch zo. Ik weet, ik vertel nooit sprookjes. Dus, het, is waar. het is maar gelukkig misschien dat het niet te merken is. Maar het is toch wel zo. Goethe heeft mij steeds aan het denken gezet. Een andere figuur als Goethe. In mijn nieuwste boek heb ik het nog over, over Liechtenberg. Maar Lichtenberg was natuurlijk wel een heel secundair schrijver. Maar wel een heel waardevol. Hij was voornamelijk fysicus. Dat vond ik eigenlijk ideaal. Ja, maar spreekt daar niet een maar minachting ben... voor de literatuur uit? Nou, dat, dat de, de natuurkunde eigenlijk iets veel hoger ja, is dan maar Misschien niet voor de literatuur... maar ik had wel in de gaten, en terecht geloof ik... dat literatuur in tegenstelling tot schilderkunst... dat stelt in Nederland niets voor. En al die, alle pogingen eigenlijk... Om een literatuur, een Nederlandse literatuur te maken. Die, die echt belangrijk is. die ook internationaal interessant is. die zijn allemaal mislukt. Hè. Het is allemaal gekanker in de marge. Ik bedoel, het is al oer oud. Dat heb je al in de 19e eeuw, nietwaar? Dus mm. en Multatuli hadden dat ook al in de gaten. Ter braken du bron hadden dat ook in de gaten. Maar eigenlijk, zelfs voor Multatuli, ja, Max Havelaar. Dat, dat heeft enige internationale bekendheid. maar vooral door het onderwerp. niet doordat het boek op zichzelf zo, uh, zo overtuigend is. En de rest van, uh, van al die mensen, laten we zeggen. Uh, nou Nuet heeft het ook niet gehaald. Het, of mijn boeken inter, ooit internationaal bekend zullen worden, ik betwijfel het. Misschien niet, misschien wel, ik weet het niet. Er nou, was nu net in, een du in Duitsland een programma over de Nederlandse literatuur. Ja. Daar zat u dus niet bij. sneak me Nou, dat dus steekt me niet, want dat is gewoon natuurlijk de, de haat. De bieders, dan er een aantal mensen staan zitten verdringen om erin te komen. En als je daar niet zelf met je ellebogen werkt, dan kom je daar niet in. Nu, nee, dat steekt me niet in mee. Maar het is wel zo dat, dat al die Nederlandse schrijvers elkaar natuurlijk niet het minste succesje gunnen. Hè? Ik bedoel, als ik, als ik niet in dat programma zit en, en Jan Wolkers en Harry Moelisje er wel in... die denken, ha, fijn, Herman staat er niet in. Ha, fijn, Reven staat er niet in. Wij wel. Hè? Zo is dat. Nee, zo. Ja, daar ben ik van overtuigd, ja. ja. Dat weet ik van, nou, dat ja, werkt zo, ja. Iedereen denkt natuurlijk van, ha, ik ben de enige geweldige belangrijke auteur. Niet meer. Wolkers die vertelt dus uh, dat van zijn boeken dat er 300.000 exemplaren van in Amerika worden verkocht. Hè? Nu weer een stukje in de krant stond, ja, er waren wel 50.000 van een boek van Wolkers in, in Duitsland verkocht. Maar dan moet Wolkers dus in Duitsland een heel beroemd auteur zijn, want 50.000 exemplaren is ook in Duitsland heel veel hoor. Het meer een deel van de Duitsers om te kennen, dus begrijp ik. Ja, dan hoeft dus de grens maar over te gaan. En hebben ze hier in wolkerskleur? Ja, hebben. Ja, groshartig. <lacht> maar ik heb het nooit gehoord hoor, maar. Ja. <lacht> zo is dat natuurlijk. Van, het zou wel zo zijn, ik ben een lange tijd, ik ben een jaar niet in Duitsland geweest, dus ik weet het niet. Volkers maar... staat niet in de Mandarijnen, geloof ik, hè? of komt hij er veel in voor? Nee, dat was volkers er nog niet. En bovendien Wolkers, ik vind hem niet zo'n slechte auteur, hoor. Ik vind het helemaal niet. Ik vind het helemaal niet zo erg slecht. Ik heb nog een mooie foto van Wolkers gemaakt. Die staat nog in zijn, in zijn na, van mij nageapte autobiografische werk. Dat, dat, dat, dat soort dingen steekt mij Ik maak een boek, fotobiografie. Hè? Wolkers en Moolish, als, als hazen gaan ze dat imiteren. Dat, dat, dat steekt mij Dat vind ik vervelend. Maar verder vind ik het brave mensen. Ik heb niets tegen ze... Het feit dat u hier woont, dat betekent natuurlijk dat u niet meer zo de behoefte heeft om uh, nog een paar mandarijnen af te scheiden, heb ik aan. Nou ja, goed, ik weet het niet. Uh, maar het helpt toch niet. Het is allemaal in het boek zelf al ingezet. Nietwaar? De, de ene generatie vlooien lijkt als de ene floo op de andere vloo op de volgende de generatie vlooien. Waarom zou je daar die hele leven mee doorgaan? En dan kun je beter één beschrijven. Dan is, dat zou is wel voldoende zijn. <tus> Eén is weer wat weinig, maar laten we zeggen, een, een, een representatieve selectie. Ja. Maar ik bedoel, die, die, die dorpse koppigheid die in Holland uh, uh, heerst. Hè? Dat is zo echt, zoals het platteland verdeeld is. Dit, dit dorp is rooms, daar heeft iedereen gelijk die rooms. Wie niet rooms is, die gaat maar. Tien, tien kilometer verderop in het gereformeerde dorp wonen. Ben je daar niet mee dan ga je maar... weer vijf kilometer verderop in de Doopse zin of in het Remonstantse dorp wonen. Ja, op die manier krijg je geen aardige literatuur. Hè. De hokjesgeest in Nederland die is Ik bedoel, De verzuiling die is dan zogenaamd wel afgeschaft... maar, maar die is, die is op, een, op een andere manier weer opgetrokken. Dat was 1983. Max Pam die sprak uitgebreid met uh, WF Hermans over zijn uh, polemieken... Begin je onder andere Goethe als grote inspiratiebron aanwijst. Zou je het er ook niet voor onderstellen, als je dat niet? Uh... Nee, dat zou je niet vooronderstellen. Ja. <coughs> maar dat, dat is het grappige van de Hermans natuurlijk. Er is, dat komt door het hoesten van hem. Dat je je wordt tijd Dat het interview was doorspekt met het gehoest. Nou, nou, nou. En ik ga zelf spontaan ook hoesten. Nee, maar er is wel meer wat... Uh, en dat valt me deze nacht sowieso wel op... Uh, dat je met, bij hem niet meteen zou veronderstellen... dat dan toch opeens van belang blijkt te zijn. Goethe vind ik nu inderdaad wel een, een, een mooi voorbeeld. En als hij dat zegt, denk ik... ja, nou, dat, dat, dat zal dan misschien ook wel. En dat heeft dan te maken met wat hij zelf ook zegt. De natuurkundige interesses van, uh, van Goethe. En Hermans had zelf tenslotte fysische geografie gestudeerd. Dus ja, iets, Max, dergelijks, ja. iets dergelijks zal het, uh, zal het uh, geweest zijn. Max Pam vraagt hem uh, waarom hij geen afscheid van, de, van de, de, zijn academische loopbaan heeft genomen... en alleen maar zich toegelegd heeft op het schrijverschap... Waar hij, waarin hij zegt, uh, ik wilde het graag allebei, net als Goethe... die zowel die uh, natuurkundige belangstelling had als de belangstelling voor literatuur. Maar verder... Enige verwantschap. Um, dit is Radio 1, dat zou u niet ontgaan zijn. Uh, dit is de Hermansnacht van de VPRO, hier op uh, Radio 1, die nog duurt tot en met zeven uh, uur. Deze ochtend, straks tussen 6 en 7, dan praten we met uh, Wilbert Smulders, uh, hoogleraar moderne letterkunde, bovendien uh, veel gepubliceerd over Hermans en veel bundels over hem samengesteld. En uh, literatuurcriticus Arnold Heumakers... is in dat uur uh, ook bij ons te gast. Dan gaan we met deze twee praten over um, hoe het, uh, um, wat het werk van Hermans nog steeds zo fris maakt als je het vergelijkt met het werk van sommige van zijn tijdgenoten. Want dat is denk ik natuurlijk meer oeuvres van schrijvers die uh, behouden zijn gebleven. Maar waarom is dat in het specifieke geval van Hermans zo? En nog heel veel andere onderwerpen gaan we het, het uur over hebben. Um, het uur daarvoor, zo dadelijk dus, onder meer een gesprek met uh, uh, Hermans. Uh, een gesprek dat Freddy de Vree had met Hermans in 1994... een jaar voor zijn overlijden. Ja, en nu gaan we afsluiten, Jeroen... met uh, een oproep aan de mensen die nu luisteren. Dat hebben we vorig jaar toen we een... Uh, Nacht, nou niet een nacht, dat was een avond. Dit is een nacht. En de nacht hoort ook bij Hermans, want die werkte vaak s'nachts. Goed, toen we vorig jaar een avond over reven maakten... hebben we een oproep gedaan. Dat gaan we nu ook doen. Uh, en de oproep is heel simpel. Stuur ons uw favoriete Hermanszinnen op. Ik heb er één. Een. een held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest... Dat is een motto dat Hermans heeft gebruikt. Weet jij waar? Nee. Ik ook even niet. Volgens mij is de donkere kamer van Damocles. Dat ja, dan is de donkere kamer om, van Damocles. Ik weet het zeker. Een ja. held is iemand die straffeloos onvoorzichtig is geweest. Nou goed... U die luistert, u heeft misschien ook favoriete zinnen... uit het werk van Hermans. Ik sta achter bijkaart, want bijkaart staat ook altijd achter mij. Dat is er ook één. Stuur ja. die zinnen naar ons toe. En dat gaat naar boeken.vpro.nl. Daar moet u die zinnen heen sturen. Ik heb er ook nog eentje, die is aanmerkelijk ingewikkelder misschien... dan die andere. Niemand zal zich de vraag stellen of een leeg kaartsysteem... misschien niet het mooiste is wat een mens na kan laten. Maar ja, die is heel mooi. Nog één keer? Niemand zal zich de vraag stellen of een leeg systeem misschien niet het mooiste is wat een mens na kan laten. Opsturen, alsjeblieft, naar boeken.vpro.nl Zo dadelijk over een paar minuten, dan zijn we terug... met uh, een nieuw deel van deze Hermansnacht. Die, zoals gezegd, tot zeven uur gaat duren. Zo dadelijk eerst het nieuws van vijf uur, en daarna praten we verder. Onder meer over Hermans als schrijver van fictie. Tot zo.